10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Hille van Defensie is in gesprek met andere landen om samen te werken bij de aankoop en inzet van nieuwe straaljagers. Tijdens de besprekingen van de Defensiebegroting zal de VVD vandaag voorstellen om te gaan samenwerken met Noorwegen en Denemarken. En in het NOS-radio 1-journaal zei Hille dat hij dat plan wel ziet zitten. Dat vind ik een hele goede gedachte. Ik heb er overigens met de Deen al over gesproken, ook met de Doren. Eh, om eh, een soort pool te vormen waarbij je dan eh, jouw aandeel in koopt. En, en, en daar heb je dus een trekkingsrecht erop. Dus als je ze nodig hebt, kan je ze gebruiken. En je kan ze gemeenschappelijk eh, plaatsen op een aantal basis. Je kan ze gemeenschappelijk oefenen. Hele benadrukt dat een volgend kabinet pas een beslissing neemt over de aanschaf van straaljagers.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 Het Openbaar Ministerie in Karlsruhe verdenkt hem van betrokkenheid bij zes moorden en één poging tot moord. Van de nationaal-socialistische ondergrondse zitten nu vier mensen vast. Twee leden hebben zelf moord gepleegd. Duitse media zeggen dat de 36-jarige verdachte al jarenlang een bekende figuur is in rechtsextremistische kring. De neonatiebeweging zou sinds 1998 tien mensen om het leven hebben gebracht. De Finse autocoureur Kimi Raikkonen keert terug in de Formule 1. Vanaf volgend seizoen rijdt hij bij Lotus Renault... waar hij een contract heeft getekend voor twee jaar. De 32-jarige Raikkonen won 18 keer een Grand Prix... en veroverde in 2007 de wereldtitel. Hij reed toen bij Ferrari. Roland van Dam, Formule 1-commentator voor de NOS... verwacht niet dat hij komend seizoen weer wereldkampioen zal worden. En dat heeft vooral te maken met de wagen waarin hij gaat rijden. Vettelmeerheid is gewoon de beste auto met de beste ontwerper, Adrian Newey. Renault heeft een aardige auto, maar ik denk dat Rijkonen het al heel goed doet als hij een keer op het podium weet te komen. Maar in 2013 gaan alle regels op de schop, dan zullen alle teams nieuwe auto's moeten ontwerpen. Stel dat ze bij Renault schuinstreep Lotus een goede auto weten te bouwen, dan kan Rijkonen wellicht nog hele mooie dingen doen. En het weer nog bewolkt en vanochtend kans op wat regen. En vanmiddag wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Vanavond van het westen uit regen. Aan zee veel wind met kans op windstoten. En morgen wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt gemiddeld 9 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met nog een paar opvallende files. Zo staat er op de A1 richting Amsterdam. Tussen Kroop het Hoeverlaak en Afrit Buntschoot nog 6 kilometer na een ongeluk. Bij de Afrit is de linkerrijst ook dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een vrachtwagen stil bij Zevenaar. Die blokkeert de linkerrijst ook en er staat 2 kilometer file. En het is nog vrij druk op de A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort vattors en knoop het Hoeverlaak nog 5 kilometer...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 Vanavond bij BNN op 3, je zal het maar zijn. Nicky is seksverslaafd. En hoe gek dat voor sommigen allemaal klinken, daar wil ze heel graag vanaf. Ik word heel erg van. Ik begin wat te trillen gewoon. Bibi moet shoppen. En daardoor heeft ze nu al een gigantische schuld. Je zal het maar zijn. Vanavond om half negen bij BNN op 3. Alleen bij je Libris Boekhandel. Grijze zielen van Philip Claudel voor maar 4,95.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 Diefstal, verduistering en oplichting. Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft er de afgelopen twee jaar mee te maken gehad. Overstromingen in Thailand zorgen voor een verdriedubbeling van de prijs van de harde schijven. En wat gebeurt er als een soldaat de oorlog mee naar huis neemt? Mijn vader is steeds banger en banger voor het leven geworden. En werd een schim van wat hij had kunnen zijn. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbing. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven, dames en heren... heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met diefstal, verduistering en opluchting. Blijkt uit de vandaag gepubliceerde Global Economic Crime Survey 2011, 2011 dus. Een uh, tweejaarlijks wereldwijd onderzoek van adviesbureau PricewaterhouseCoopers, PwC. André Mikkers, goedemorgen. Goedemorgen. Forensische onderzoeker bij PwC. Aantal economische delicten, is het ooit zo hoog geweest? Het is één keer eerder uh, uh, op dit geweest, maar dit, uh, dit is wel erg hoog, ja. Ja, diefstal, verduistering en oplichting. Klopt. Wat moet ik mij daar in de praktijk bij voorstellen? Nou, dat kan letterlijk een greep in de kast zijn. Dat kunnen uh, valse facturen zijn. op grond waarvan uh, bedragen in rekening worden gebracht. Dat kunnen uh, facturen zijn die opnieuw betaald worden. misleiding, uh, dat soort zaken. Ja, waarom is het zo hoog nu? Dat is een combinatie van. Wij denken dat het uh, uh, in is toegenomen, zodat het gewoon vaker voorkomt. En aan de andere kant wordt er scherper op gelet, betere controletechnieken, Maar ook de conjunctuur speelt daarbij een rol, budgetten die onder druk staan. Er wordt beter naar gekeken, het wordt dus meer ontdekt. Ja, dus als het economisch tegen zit, gaan mensen uh, vaker de hand lichten met, met dit soort dingen? Dat is natuurlijk wel een motivator. Uh, dat levert er zekere druk op. En als je uh, op de een of andere manier je doelstellingen moet halen voor bepaalde. Voorbaan... Zekerheid of, of inkomenszekerheid, ja, dan ben je misschien eerder geneigd om, uh, om, om creatief te worden. Een creatieve negatieve zin. Ja. Dat overigens ook een rol spelen als je ziet dat de welvaart niet helemaal eerlijk is verdeeld. Dat je dan denkt van ik neem het mijne, dat uh, grijp ik zelf wel. Mm -hmm. en er zijn allerlei factoren een rol spelen. Enige deel van de schade die het Nederlands bedrijfsleven leidt. Nou, er zijn een aantal onderdelen waar de respondenten uh, aangegeven hebben dat ze grote schade leiden. Dat zijn met name mogelijk de corruptie, schending van patent en merkrecht en het diefstallen, dus met name die is interessant van klant en bedrijfsgegevens, een digitale uh, vorm wat me daar grote schade leidt de, de kwantificering voor het uh, totale Nederlandse bedrijfsleven hebben we bewust niet gedaan um, maar wat je ziet is dat, er, uh, dat, er, dat je zowel directe schade als vooral de indirecte schade die erg groot is Juist. nou staan wij eh, internationaal bekend als Nederland niet echt bekend uh, als corrupt land. Toch is het percentage bedrijven dat hier slachtoffer van werd... gestegen van 5% in 2007 tot 8% dit jaar. Ja. Slaat u daar stijl van achterover? In combinatie met een ander punt dat we geconstateerd hebben... Is, doet u het wel de wenkpro-fondsen, ja. uh, Dat is namelijk het volgende. Als je met z'n allen regels afspreekt en, en je wilt je daar aan houden... dan noem je dat compliance en uh, de toezicht daarop kwart van de bedrijven zegt dat als ze die regels hebben afgesproken, dat ze compliant willen zijn en onder geen enkel beding uh, concessies zullen doen aan die regels. Eén kwart van de bedrijven daarentegen bevestigt dat niet. Dat wil niet zeggen dat een kwart van de bedrijven de hand ligt met de regels, maar die ruimte is er wel. Ja, met andere woorden, de ethiek van het zaken doen staat wat on verder onder druk? Ja. Dan, dan nog even, 15% van de bedrijven zegt het slachtoffer te zijn geworden van digitale inbraken, waarbij klant- en bedrijfsgegevens zijn gestolen. Uh, dat is veel, hè? onze persoonsgegevens zijn dus niet altijd veilig bij Nederlandse bedrijven. Uh, kunt u zich voorstellen dat het uh, percentage nog verder zal oplopen in de toekomst? Zijn ze wel voldoende beveiligd dan, die bedrijven? Nou, ze zijn er niet voldoende bewust van. Uh, en en uh, realiseren ze niet altijd wat ze allemaal open hebben staan. En uh, je zult een goede mix moeten vinden tussen werkbaarheid en beveiliging aan de andere kant. Ja. Het antwoord op de vraag is dus nee, dat zijn ze niet, omdat ze zich niet realiseren. Voor een belangrijk deel zal dat het geval zijn, ja. ja. Goed, de stijging van die economische delicten zal die alleen maar doorzetten. Want u zegt het is één keer hoger geweest dan nu. Ja. Uh, is dit een tijdelijke opleving of gaat dit verder stijgen met het oog op de economische ontwikkelingen? Um, Tweeerlei. Enerzijds, de, de conjunctuur speelt nog steeds een rol. Dus dat zal zeker een, een, een risicoverhogend element in zich hebben. Daarnaast gaan we steeds meer zaken doen met landen die uh, hoogscoren in negatieve zin op de corruptieindex van bijvoorbeeld Transparency International. Als je dat ziet in combinatie met uh, het feit dat een kwart van de respondenten zegt van nou ja dat ik altijd me uh, aan de regels zal houden. Uh, of dat uh, tot economisch nadeel zou leiden. of niet tot een economisch voordeel. Ja. Dat doet het erg te vrezen. André Mikkers, forensisch onderzoeker bij PricewaterhouseCoopers. Naar aanleiding van het vandaag, de vandaag gepubliceerde Global Economic Crime Survey van over 2011. Ik dank u zeer. Dank u. Ja, gewoon in de stad lopen en dan plas ik even aan zeggen. We gaan naar huis, want als ik nu tegen iemand oploop, dan dus sla ik hem dood.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 De vader van Margit Willems, dames en heren, nam de oorlog mee naar huis. Of oorlogstrauma's overdraagbaar zijn, dat weten we niet. De gevolgen in elk geval wel. Reportage van Sander Bartling. Wat spoor was het nou? Hij staat er nog. Is dat speciaal voor u, het idee van een vertrekkende trein? Mijn vader is de trein. Uw vader is de trein. Ja, mijn vader was machinist bij de Nederlandse spoorwegen euh, zijn hele carrière lang. En die zat dan toch trillend in de trein vanwege de spanning van het op reis moeten met een trein. Terwijl hij zelf machinist was? Ja, maar hij is ook zelf ooit vanuit Nijmegen de kazerne waar hij als dienstplichtig soldaat gelegen was... Euh, met de trein vervoerd naar de haven van Amsterdam, de KNSM-laan, euh, om naar Indië verscheept te worden. De oorlog ging ook in de trein zitten omdat de trein een bron van spanning was voor mijn vader. Hij uh, moest altijd wisselende diensten draaien. Hij had last van nachtmerries, sliep slecht. Uh, en dan had hij bijvoorbeeld periodes van acht dagen achtereen nachtdiensten. Nou ja, ik geef het je te doen. Dus die spanning en alles eromheen, vaak al uren van tevoren thuis, de zenuwen of hij wel op tijd de deur uitkwam... En... Ja, Daar had in feite iedereen zich naar te gedragen. En dan kon een korreltje hagelslag kon al de reden zijn dat hij explodeerde en een driftaanval kreeg. Hoe ouder ik werd, hoe meer driftaanvallen bij een vader kreeg. En hoe erger ook. En, uh, dus dan ga je als kind ga je proberen je vader te. Nou ja, wat ze dan met zo'n mooi Engels woord noemen: pleasen. Hè? Uh, ik stopte lekkere dingen in zijn broodtrommel voor naar het spoor. Um, ik, ik, ik bedacht uh, verrassingen voor hem. Um, ik ging tegen hem praten en dan stond zijn blik op oneindig. Want hij, hij kon heel erg wegraken als hij in zo'n periode zat... dat hij heel erg last had van herbelevingen. Dan stond zijn blik op oneindig. En, uh, maar ja, dan ga je kakelen als kind zijnde. En, uh, ik wou bij hem op schoot kruipen, daar hield hij niet zo van. Ik probeerde altijd op te letten, ik probeerde gevaarlijke dingen te verstoppen als ik merkte dat mijn vader, dat heette bij ons thuis, het weer had. Dan moest je extra waakzaam zijn. Ik waarschuwde mijn moeder ook, uh, want ik zag het altijd aan mijn vaders ogen. Die werden helemaal bol en hij had twee aderen op zijn slapen en die zag ik altijd ook helemaal dik worden en kloppen. En uh, dat was echt, dan was hij uiterst gespannen. En dan probeerde ik altijd alvast zijn brood voor zijn werk klaar te maken, zodat mijn moeder dat in ieder geval niet te laat kon doen. Daar krijg je zelf wel een bepaalde gedragsvorm van mee, ja. Ja, ja. Ik ben tot op vandaag de dag verbaasd in hoeverre ik mezelf regelmatig betrap op gedragingen die mijn vader ook had. Ik zal er één noemen. Tien keer kijken of het gas wel uit is en de deur wel dicht is. Ik vond het echt absurd dat mijn vader dat deed. En ik doe het zelf ook. Heeft uw vader ooit verteld wat er daar is gebeurd? Nee, mijn vader heeft nooit verteld wat er is gebeurd. Ik heb als jong kind regelmatig gevraagd. Ik vertelde dat ik zijn fotoalbums vond, dus dan ga je vragen stellen. En daar heb ik met krokodillen gevochten, zei hij altijd. Dat vond ik een doodeng antwoord. En uh, er is iets in het gedrag van je ouders waardoor een kind kan weten dat ik moet stoppen. Ik moet niet verder vragen. Pas veel veel later, toen ik naar militaire archieven ging... en onder slagbomen doorkroop om bij uh, bibliotheken in kazernes te komen... en overal ging zoeken in oude krantjes wat mijn vader nou toch meegemaakt kon hebben... kwam ik wel achter een paar dingen, maar vooralsnog niet achter schokkende dingen. Heeft u wel eens uh, gedacht over wie u had kunnen zijn... als uw vader niet in 1947 in Indië was geweest? Ja, ja, moet, ja dat kan ik wel zeggen. Moet ik, moet ik wel eerlijk bekennen. Het is bijna een uh, bicht om zoiets te vertellen. Want alsof dat niet mag, zeg maar. Alsof je niet mag dromen over een vader die angstvrij is. En Ik had natuurlijk twee vaders. Ik had wel 100% een leuke vader willen hebben... Uh, ik weet heus wel dat geen vader 100% leuk is. Maar de schaarse momenten en steeds schaarser wordende momenten waarop ik het met mijn vader heb moeten doen, dat doet pijn. Mijn vader is op een gegeven moment uh, uh, steeds meer en meer in de war geraakt. Uh, PTSS ging zich steeds meer manifesteren. Uh, mijn ouders zijn gescheiden op een gegeven moment. Uh, gelijktijdig uh, is hij afgekeurd als machinist. Dat is een enorme dreun voor hem geweest. Ja, ik kan wel zeggen, mijn vader is steeds banger en banger voor het leven geworden. En uh, werd een schim van wat hij had kunnen zijn. Margit Willems schreef een boek over haar vader, vijand zonder uniform. Morgen, hoe leg je aan je dierbaren uit... hoe het was om als militair naar Libanon te worden uitgezonden? Misschien uh, kunnen mensen hier wat mee. En dat 24 uur per dag. Dat is morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland, at Straks de overstromingen in Thailand... zorgen voor een verdriedubbeling van de prijs van de harde schijf. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Gisterochtend las ik het nieuws. We zijn een risicoland geworden. Onze kredietwaardigheid is ook in gevaar. Wie zegt dat? Moody's. En wie zijn dat, Moody's? Waar komen die vandaan, Moody's? Moody's is een Amerikaanse kredietbeoordelaar. Flikker toch op. Zorg eerst dat je je eigen land op orde hebt... voordat je ons een beetje de les komt lezen. Dat kut Amerika, waar al die ellende begonnen is. De ellende is dus overkomen waaien. Niks meer rustig slapen, de oorlog is begonnen. En wie heeft dat gedaan? Natuurlijk die grote graaiers, die bankiers. En ze lopen nog steeds vrij rond dat tuig... en ze vullen hun zakken nog meer dan ze al deden. En de politieke elite staat dat allemaal toe en weigert bovendien... Die met een adequate oplossing te komen. Die dikke kut van een Merkel en die ijdele dwerg Sarkozy, die hebben ons godverdomme in de problemen gebracht. En nou zijn wij de lul. En wie gaat ons helpen? Gaat Afrika eindelijk eens een keer wat terug doen voor ons, nadat wij daar een halve eeuw honderden miljarden in die woestijn hebben geflikkerd? Ik denk het niet. En die moslims, die onze banen in beslag nemen, zullen die nu zeggen, bedankt tot zover, hier heeft u uw baan terug. Ik zou er niet op rekenen. Die moslims haten ons namelijk al. En die Grieken en die Italianen, de Spanjaarden, die jaar in jaar uit met hun luie reet op het strand zitten ter niks en ons daardoor aan onze enkels de stront in hebben getrokken. Gaan die iets voor ons oplossen of in ieder geval hun excuses aanbieden? Het is verschrikkelijk en het is nog maar afwachten of wij onze kinderen nog een dak boven hun hoofd kunnen bieden, te eten kunnen geven, terwijl wij, de Hollander, altijd keihard is blijven werken, zich aan de regels heeft gehouden, niets te veel heeft uitgegeven, zich voorbeeldig heeft gedragen en wij zijn nu het kind van de rekening. En ik weet niet hoe het met u zit, maar het zit me niet lekker en wat mij betreft laten we de wapenproductie op gang komen. Zetten we een hek om Nederland en gaan we terug naar de gulden... en doen we het allemaal zelf wel. Dat is de enige oplossing. En iedereen die ook alleen maar naar onze grenzen durft te kijken... die krijgt een kogel door zijn kop. Oprotten. Allemaal. We maken schoonschip. Moslims weg. Polen weg. Mauro weg. Josef weg. Gewoon Nederland voor de Nederlanders. Zodat wij weer met een mooi, gezond, hardwerkend volkje wordt... dat groeit en bloeit en waar de homo de homo kan zijn... en de vrouw de vrouw. En iedereen is er weer welkom. Want we zijn zo tolerant en we doen het zo goed als klein landje... En zijn wereldwijd gerespecteerd en daar zijn we godverdomme weer trots op. Maar nu oorlog voeren en Amerika, Afrika, Iran, Griekenland, Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk, de allochtonen en de islam en die grote graaiers kapot schieten. Ik ben er klaar voor. Hup Holland. Diederik Ebbing en morgen de tochtertumeur van Koos Postema.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 een joli carré qui se casse. Je suisse pour ne pas glisser. Jij brok.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 Chocolat fondu pour te recommencer. Chocolat léger pour refaire mon histoire. Chocolat noir. Bougez-moi en émoi, je me sens irradiée par rivière noire sucrée. Vu que mon humeur change, que la douceur se répand. Erover een chocola. Het is zes minuten voor half elf, dames en heren. De gemiddelde prijs van harde schijven... u weet wel, die dingen die in de computer zitten... die is de afgelopen zes weken verdriedubbeld. Jasper Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Redacteur van online computermagazine Webwereld. Komt dat? Uh, ja, overstromingen in Thailand voor een tijdje terug. Waarbij uh, naast menselijk leed ook uh, fabrieksleed is geleden. Want? Uh, nou ja, 40 tot 45 procent van de wereldwijde productie... van die harde schijven gebeurt in Thailand. Waarom? Uh, ja, massa, schaalgrootte, uh, efficiëntie. Niet alleen de, de harde schijfapparaten zelf, maar ook onderdelen die nodig zijn voor daarin... worden in Thailand gemaakt, zeg maar, vlak bij elkaar in een land. Waardoor het uh, minder duur wordt om ze te vervoeren en te maken. Want ja, het is een, uh, een, een markt waar heel weinig aan verdiend wordt. Dus elke cent die ze kunnen besparen, die gaan ze besparen. Ja, maar het blijkt dus ook een enorm risico te zijn... om alle productie op één plek in de wereld te concentreren. Jep, en daar komen we achter nu het uh, te laat is. Zoals wel vaker. Ja, yep, inderdaad. Zijn er nog wel harde schijven te krijgen eigenlijk? Uh, op zich wel, alleen afhankelijk van uh, wie je bent. Uh, de grote bedrijven, de grote uh, per se makers bijvoorbeeld, die hebben uh, contracten met de van die harde schijven... dat zij de komende tijd minimaal zoveel of maximaal zoveel leveren. Schenden van zo'n contract is een hele dure grap. Dus ja, de voorraden die er zijn, zijn eigenlijk al gereserveerd. Juist. En maar draaien die fabrieken dan nog in Thailand of, uh, of, of zijn ze voor de helft weg? Uh, nou, een aantal fabrieken zijn zelf weg. Uh, en sommige fabrieken zijn uh, op zich nog droog gebleven, letterlijk. Maar wachten op onderdelen van fabrieken die dan daar weer door geraakt zijn. Ja, dus de productie stagneert? Precies, dus de hele keten de productie stagneert. Uh, bestaande voorraden worden her en der gereserveerd. Dus iedereen die nog een beetje voorraad heeft, denkt... daar kan ik nu meer voor vragen, uh, wat is ook gebeurd. Ja, dat is natuurlijk gewoon uh, een kwestie van vraag en aanbod... en zoals de economie werkt. Precies, de vrije markt. Juist, dus winkels die die dingen nog in voorraad hebben, die doen gouden zaken. Inzet gouden zaken, uh, anderzijds op een gegeven moment moeten ze nee gaan verkopen. Uh, ik heb al verhalen gehoord, uh, een collega, die, uh, een vriend van hem met een externe harde schijf, die dacht ik ga een nieuwe kopen. En ik kreeg te horen, nee sorry, hebben we niet meer. Juist, en wat heeft het voor gevolgen? Want als je harde schijf crasht op de een of andere manier, of je hebt er een, een extra nodig voor meer capaciteit, of een externe, zoals je, zoals je net zelf zegt, ja. dan kan je die dus eigenlijk bijna niet meer krijgen. Uh, een, uh, je moet of meer betalen of je moet er eentje nemen die je eigenlijk niet wilt. Dus een grotere of een kleinere dan je van plan was. Ja, En het is niet zo dat nu als de Sodomieter ergens anders een fabriek uit de grond wordt gestampt... om die dingen ergens anders in de wereld te maken? Als jij uh, flink wat miljoenen of, of bijna een miljard uh, hebt en uh, elke ineens capaciteit hebt, want zo'n fabriekbouw is een gespecialiseerd klusje, uh, dan kan dat over een half jaar al draaiende zijn. Ja, ja, ja. oké. Okay. <lacht> Goed. Zeg, tegelijkertijd vinden momenteel nogal wat overnames plaats ook in die branche. Wat is het effect daarvan nog eens een keer op die prijsopdrijving? Dat uh, is het bijkomende effect. Uh, doordat die markt zo'n zo ja, enorme massamarkt is, maar met hele lage marges... want ja, kijk maar naar de afgelopen jaren. Uh, hey, een halfjaartje wachten met de aanschaf, je kon voor hetzelfde geld veel meer harde schijf kopen... Uh, maar ja, de fabrikanten die, die trekken dat op een gegeven moment niet meer. Ook omdat zo'n fabriek is uh, ja, heel duur. En je moet constant blijven vernieuwen, constant blijven uh, ja, verbouwen. Om bij te kunnen blijven in die hele reis, race van meer opslagruimte. Dus de kleine partijtjes die kunnen het niet langer aan, die vallen weg. Uh, we hadden begin het jaar vijf grote spelers wereldwijd. Waarvan de nummer 1 en 2 heel groot waren. Uh, nummer 2 heeft nummer 5 gekocht. Nummer 1 is nu bezig om nummer 3 te kopen. Ja. Dus eigenlijk hebben we straks twee grote partijen. Dan ja. afstand een derde, en dan houdt het wel zo'n beetje op. En dan begin je al meer snel te denken aan de term monopolist. en dus ook aan de term prijsafspraken. Zijn er aanwijzingen dat die worden gemaakt? Aanwijzingen zijn er niet, maar vaak blijkt zoiets pas ver achteraf. Dat is een tijdje terug ook gebleken. Toen is de Europese Commissie naar onderzoek erachter gekomen dat ook dat flatscreens, dat daar jaren geleden ook afspraken zijn gemaakt. Juist. Sterker nog, daarvoor zijn ook afspraken gemaakt, en dat was dan nog een handjevol bedrijven, zeg een stuk of vijf, ja. zes. Die hadden afspraken gemaakt over de prijzen voor die ouderwetse beeldbuizen. Weet je ja. nog? Ja, ja, zeker. Tot slot, uh, iedereen heeft het natuurlijk nu over cloud computing, van die enorme harde schijven die ergens in de wereld staan en waar dan alle computergegevens uh, die je zelf wil opslaan. Terechtkomen en waar je dan met een wachtwoord in kan, hè? Uh, heeft dat nog gevolgen eigenlijk? Want ik bedoel, als er geen harde schijven meer zijn, dan lijkt me dat ook een gevaar. Nou ja, die, die partijen, de klaaraanbieders... die hebben zelf ook enorm een aantal harde schijven. Uh, en moeten die ook ergens inkopen? Dan nou is daar dus uh, zeg maar de mazzel dat dat de grote jongens zijn... die vaak van die contracten hebben met reserveringen. Hoewel die ook meer zullen gaan betalen. Uh, ja. Want ja binnen zo'n contract is natuurlijk geen keihardige prijs afgesproken maar ook daar weer een, een marge in. En nu gaat dat aan qua bevoorrading aan de onderkant van die marge ja. zitten... en qua prijs aan de bovenkant van die marge zitten. Ja. Uh, maar het, het is niet ondenkbaar als die... Ja, dat tekort lang aanhoudt... dat ze op een gegeven moment... Uh, ja, of bepaalde cloudmodellen toch geld gaan kosten... of be reeds betaalde modellen gaan duurder worden... of ook dat er uh, grens opgelegd gaan worden. Je kunt toch maar niet meer zoveel opslaan. Juist. Goed, schaarste dus. En prijsopdrijving door de overstromingen in Thailand... bij het bouwen van die harde schijven. Verdriep dubbeling van de prijs. Jasper Bakker, redacteur van online computer magazine Webwereld. Ik dank je wel. En van deze uitzending, meer informatie vindt u op kro.nl. En zometeen na half elf hoort u... Premtime Vandaag met Ebra, Ebru Oemar, moet ik zeggen. Getooid met een prachtige een roze baret ergens in een gele bus. Ebro. <laughs> ja, goedemorgen Sven, inderdaad. Wij gaan het, we staan een Nieuwe Gein vandaag en we gaan het erover hebben... of alle werknemers van Nederland aan het onvoorstelbare, onvoorspelbare bestaan van de ZZP'ers moeten. Oftewel, is de bedrijfscao niet iets van vroeger? Daar gaan we het straks over hebben, hier in de Premtime-bus... na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Hillen overlegt met andere landen om samen te werken bij de koop en inzet van nieuwe straaljagers. Bij de bespreking van de defensiebegroting zal de VVD vandaag voorstellen om samen te werken met Noorwegen en Denemarken. En Hillen vindt dat een goede gedachte en dat hij, hij heeft er ook al over gesproken met die landen. In Jena in Oost-Duitsland is opnieuw een man opgepakt... die verdacht wordt van medeplichtigheid aan het neonazi-terrorisme. De man is lid van de Nationaal Socialistische Ondergrondse. De OM in Karlsruhe verdenkt hem van betrokkenheid bij zes moorden... en één poging tot moord. Nederlandse provincies en gemeenten zouden geld dat ze over hebben moeten laten beheren door het Rijk. Dat heeft minder risico, staat in een brief van de ministers De Jager en Donner aan de Tweede Kamer. In het verleden zijn lagere overheden het schip ingegaan, onder meer door geld op rekening te zetten bij ISAFE.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een lange video op de A1 richting Amsterdam. Er staat door een ongeluk tussen Barneveld en Afrit Bunschoten 14 kilometer. Bij de Afrit Bunschoten is de linkerreis ook afgesloten. Op de A4 naar Den Haag nog drie kilometer bij Hoogmade. En de A28 naar Utrecht. Nog zes kilometer langzaam rijden tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden Zuid. En op de A58 Tilburg richting Breda. Er stad bij Goorden vier kilometer. Daar is een auto over de kop gegaan. Bij Goorle zijn twee rijstokken dicht. Het verkeer in de regio Eindhoven onderweg naar Breda kan het beste omrijden via Den Bosch. Dit is Radio 1. NTR Premtime met Ebro Omar It's brandtime. Goedemorgen. We staan vandaag hier in Nieuwegein. Er is een congres aan de gang over het nieuwe werk en mijn gasten die zijn hier. Want Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een bommetje laten vallen. Bedrijven moeten makkelijker kunnen afwijken van bindende cao-afspraken. Het voordeel hiervan is dat bedrijven zouden kunnen voortbestaan in wankele economische tijden. Dat Klinkt lelijk, redelijk logisch en verstandig als je het mij vraagt. Pessimisten claimen echter het einde van het cao-tijdperk en luidende terugkeer van uitbuiting en de halve slavernij in. De cao is immers bedoeld ter bescherming van de werknemers. Maar laten we eerlijk zijn, we zitten in een economische crisis. Is het geen tijd om marktwerking te omarmen... en ook vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarden van werknemers onder de loep te nemen? Mijn vraag aan u is, vindt u niet ook dat royale CO's uit de tijd zijn? U kunt met ons meepraten door te bellen met 0800-1121... door te mailen naar premtime ntrnl of twitteren naar apenstaatje Premtime Radio 1. Welkom bij Premtime. Premtime! Ooit werkte ik voor een bank en later voor een uitgever. En elk jaar kreeg ik op 1 januari een paar procent loonsverhoging bij. Niet veel, maar toch. Het was gratis geld waar je tijdens een beoordelingsgesprek niet om hoefde te jammeren. Inmiddels werk ik zelfstandig en ga ik bij elke opdracht vol frisse onderhandelingen in. Gratis geld, dat wordt me niet meer gebracht en ik haal mijn schouders erover op. Ik snap echt niet waar iedereen over zeurt. Waarom zou je loonsverhoging krijgen alleen omdat er een kalenderjaar verstreken is? Ik praat hierover met onze gasten in de bus, maar eerst aan de telefoon wil ik naar CDA Kamerlid Eddie van Heem. Goedemorgen meneer van Heem. Goedemorgen. U bent ervoor dat de bedrijven meer vrijheid krijgen om af te wijken van de CO. Klopt dat? Dat, nou, dat klopt. Ik heb uh, afgelopen maand een uh, artikel geschreven in ons lijfblad Christendemocratische Verkenning over vernieuwing van het overlegmodel. Uh, met de bedoeling uiteindelijk wel om de overleg-economie uh, economie zeg maar, te behouden, misschien wat nieuw leven in te blazen. Maar ik denk dat een middel daartoe wel is dat je ook meer flexibiliteit en maatwerk uh, toepast in de arbeidsvoorwaarden. Ja, dat lijkt me weer een idee waar het CDA zich niet populair mee gaat maken. Nou, ik denk het, uh, eerlijk gezegd wel, uh, want ik denk dat... Ja, om nog de, niks van Geert ontreden... Wilders schoort? Nog niet op het matje geroepen? <laughs> nou, dat uh, als dat een mate dingen uh, moet worden, nee. Wij zijn bezig uh, ook om na te denken over hoe we, laat ik zeggen, de overleg-economie die ons veel heeft gebracht uh, als land. Ja. Hoe we die op een moderne manier kunnen uh, voortzetten. En... Um, de essentie daarvan is, is dat je natuurlijk als werkgever en werknemer met elkaar een, uh, een afspraak maakt over de inzet van jouw arbeid uh, bij een bepaald bedrijf of in een bepaalde organisatie. Maar ook dat je met elkaar uh, nadenkt over wat meer lange termijn ontwikkelingen, de, de lange termijn ontwikkeling van de werknemer zelf. Uh, als het gaat om zijn kennis en zijn vakmanschap, maar ook de continuïteit van het bedrijf. Want je wil uiteindelijk ook dat die baan behouden blijft in Nederland. Ja, maar die afspraken dat, staan dat... toch in de CAO? Die afspraken staan in het arbeidscontract. Die zijn in, in verschillende uh, sectoren natuurlijk ook uh, ja, in een breder kader geplaatst. Omdat er in cao's afspraken worden gemaakt over wat arbeidstijden, over uh, arbeidsvoorwaarden, over loonontwikkeling. Uh, dat is op zichzelf genomen ook wel een groot goed. Maar ik denk dat je ook wel moet realiseren dat dat in een aantal opzichten de flexibiliteit uh, ook in de weg staat. En je ziet dat ook... Steeds meer werknemers die flexibiliteit wel zoeken. Steeds meer werknemers maken de stap naar zelfstandig ondernemerschap, bijvoorbeeld. Die worden ZZP'er. En in de tijden van de de crisis, de... Stond, gelden ja, ook... die afspraken niet? Ja, uh, dan. You know, ik, ik probeer nog even het punt te maken dat die flexibiliteit een, uh, uh, gevraagd wordt ook door werknemers en werkgevers zelf. Uh, uh, Probeer ook maar eens een keer uh, de stap naar een andere sector te maken, ook in een crisis. Stel dat je baan komt te vervallen bij een postbedrijf of bij uh, uh, nou ja, een sector waar het slecht gaat, de metaal. En je probeert naar een andere sector over te stappen. Nou ja, Dan dus loop je tegen allerlei dilemma's en problemen aan. Ik ga het even toetsen aan mijn uh, andere gast hier in de bus, Jaap Smit, CNV-voorzitter. De werknemers die vragen om flexibiliteit in uh, tijden van crisis. Dus we uh, moeten aan de CAO's gaan uh, tornen. Zoals ik het nu begrijp is meer de stelling dat de werkgever vraagt meer flexibiliteit in de tijd van crisis. Maar ik ben het met Van Heijen wel eens, en zo kent hij mij ook... van. ...wij moeten zorgen dat we een aantal dingen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. We moeten zorgen dat we de arbeidsmarkt ook klaarmaken vanmorgen. Ik dat, dat, dat zeg ik als vakbondsvoorzitter ook. Alleen er wordt vaak heel digitaal over dit, dit soort dingen gesproken. Het is alles of niets. Ik ben tegen... Ja, maar dat zijn stellingen die ingenomen... Nee, maar dus ik altijd... ben tegen gerommel aan een cao. Dus het instrument cao moet je overeind houden. Want anders krijg je echt een hele rare verhouding op de arbeidsmarkt. Maar dat zegt meneer Van Heem toch ook niet? Dat de cao afgeschaft moet worden? Hij nee. moet alleen flexibeler worden. Dat was ook mijn punt. Ik zeg, Het lijkt vaak alsof het alles of niets is. Ik ja. ben het met hem eens dat je moet zorgen dat je de instrumenten... die tot nu toe onze arbeidsmarkt heel goed geregeld hebben... dat je die waar nodig aanpast aan de tijd... Uh, dus uh, dat maakt het niet een alles of niets discussie uh, en je moet kijken van hoor eens, hoe zorg ik ervoor dat ik dan wel de rust op die arbeidsmarkt hou want we schieten nu vaak door ik ben, van die vereering van de ZZP'er ben ik helemaal niet want heel veel ZZP'ers het zijn geen, geen vrije vogels maar het zijn vogelvrije en het zijn mensen die gewoon nergens op kunnen rekenen. Er is net een, een, een onderzoek naar gedaan. Dus ik ben daar niet zo kapot van. We moeten echt niet die zzp'er vereren alsof dat nou zeg maar het... Ik het, vind het van welwetraag echt Graag belasting af hoor. Ik vind dat ik best vereerd mag worden zonder ja. dat ik iets voor ja, terugkrijg. krijg. Ja, ook <laughs> je bijzonder hoogleraar employability en werkrelatie bij de UvA. Graag. Ja, nou ja, goed. Uh, ik las vanochtend weer een onderzoek... Uh, dat uh, maar liefst uh, 12% van de ZZP'ers ju juist uh, vanwege de vrijheid en blijheid... wel degelijk uh, die keuze zelf heeft 12%, gemaakt. Procent, ja, dus 12%? So, daar ga ik met u mee. Ja, het is maar 12%. Oh, oh ja, 12%. Oh, ja, <laughs> ja maar, um, uh, maar ik wil wel van harte ondersteunen wat, je, uh, wat u net zei. Van, um, uh, dat het niet een kwestie is van of-of, maar en-en. Uh, want er staat uh, niks de werknemer en de werkgever in de weg om... ook al is er een CAO flexibele afspraken te maken over hoe je wilt ontwikkelen... hoe de inhoud van het werk is en zelfs op welke tijden je wilt werken. Dus uh, de CAO staat een flexibele arbeidsrelatie helemaal niet in de weg. Ik ga bijna denken dat het plan van Eddie van Heem dan helemaal overbodig is. Nou, waar ik, waar ik, waar ik zeg maar, tegen verzet ja, is... We moeten voorkomen dat uh, er, er makkelijk ge, geknabbeld wordt aan dat instrument CEO. Wat nu lijkt is dat een bedrijf moet kunnen afwijken van een CEO als het in zwaar weer verkeert. Wanneer is er zwaar weer, Eddy van Heij? Nou, dat, kijk, ook daarvoor geldt, dat kun je natuurlijk niet zo makkelijk even in een spelregel vastleggen. Maar ik vind ook hier... Uh, dat klinkt naar willekeur dan, als je het niet in een nee, spelregel kunt nee, vastleggen. Nee, maar maatwerk is natuurlijk ook dat je op omstandigheden moet kunnen inspelen... Uh, die je natuurlijk nooit helemaal kan voorschrijven in, in regels. En ik wijs nog maar even op de Stichting van de Arbeid. Hè. Dat is zeg maar het overleg van vakbonden en werkgeversorganisaties. heeft al in de jaren 90 eigenlijk ook met elkaar vastgesteld dat de, het huidige CAO-bouwwerk soms te star is voor tijden van economische crisis. En zeker in de huidige omstandigheden geldt dat, nou ja, je, ziet het, je kijkt naar buiten en je ziet gewoon hoe veranderlijk die economie is. Vraaguitval, de wereldeconomie beïnvloedt enorm hoe je ook zeg maar, als, als bedrijf moet reageren op die omstandigheden. En in dat geval kan het goed zijn, zeg ik, om met het oog op de continuïteit en het behoud van werk, dat moet natuurlijk wel voorop staan te zeggen, nou ja, die, die lange termijn afspraak die we hebben gemaakt... ...die komt ons op dit moment bij nader toch niet goed uit. En dat moet ik, je heb, niet ik heb daar nog een vraag over. Hoeveel procent ja, dan, dan van de Nederlandse beroepsbevolking valt onder een cao? Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Ja, het grootste deel valt onder een cao. Wat is ik het grootste deel? Is dat 80% procent, of is dat 98%? Ja, procent? ja 80%. 80 procent. Procent. Ja. En um, gaan we daar dus heel veel ellende mee krijgen, uh, Jaap Smit? Gaat, gaat er opeens ges, uh, gestaakt worden in alle sectoren dan als er aan die CAO gemorreld gaat worden? Ja, ik ben zeer tegen zeg maar, vanuit de politiek opgelegde maatregelen met betrekking tot het al of niet volgen van een CAO. Dat is een. Dat, nee, precies. Maar goed, voordat dat beeld ontstaat. Dat is een zaak tussen werkgevers en werknemers. Overigens kan het nu al zo zijn dat in tijden van nood. Wij zijn ook redelijke mensen, vakbondsmensen. Uh, dat wordt wel eens uh, wat anders van gezegd. maar... Vergeet niet dat wij het als Nederland heel erg goed gedaan hebben de afgelopen jaren in die crisis waar we omringende landen zeg maar, de down the drain zien gaan. Dat is, niet, uh, ook, het is ook te danken aan de redelijkheid in de vakbond zelf, de sociale partners zelf. Wij zijn zelf mans genoeg om, op, als, het, als je een CEO van bakker, bakkers bijvoorbeeld afspreekt en een bakkerij X gaat het heel erg slecht dan gaan natuurlijk mensen om de tafel zitten om te kijken hoe we bakkerij X overeind kunnen houden. Ja, want wat, wat vaak ook uh, vergeten wordt, is van je kan wel om economische redenen willen ingrijpen in de CAO... maar wat je dan in feite doet, is natuurlijk het verbreken van een contract. Precies. En dat heeft niet alleen maar juridische en economische gevolgen, maar ook psychologische gevolgen... waardoor mensen een, ja, een breuk in een psychologisch contract gaan ervaren. En daar gaan ze vaak niet harder van ja. werken. Maar als mensen hun baan verliezen, dan heb je ook een, een grote breuk. En daar gaat het natuurlijk Ja, maar er in. zijn natuurlijk andere maatregelen. Hè? We, we hebben natuurlijk de, ja. de deeltijd-WW gehad. Dus ik vind het echt en loonsverlaging, wat is, is dat ook nog een maatregel? Nou, je ziet in sommige gevallen dat, dat mensen natuurlijk om de tafel gaan zitten. En die dispensatie die kan nu ook al gegeven worden als er goede redenen mm -hmm. voor zijn. Maar nou, ik vind het... is niet altijd zo, even met alles. Kijk, dat is juist het punt. Hè. Het interessant is om dat te verkennen, want ik ben ook wel benieuwd hoe de vakbonden daar uh, tegen aankijken. Of je niet, uh, laat we zeggen, de afspraak die destijds in de jaren 90 is gemaakt, namelijk dat je in de CAO zelf... Dispensatie mogelijkheden creëert en dat bijvoorbeeld ook laat toetsen door onafhankelijke derden hè, of, of die omstandigheden ook daadwerkelijk gerechtvaardigd zijn uh, tot een afwijking van die CAO. Of je dat niet wat uh, nieuw leven in zou kunnen blazen. Nee, maar waar het dan wel om gaat is dat je dan uh, dat in gesprek doet, zoals Jaap Smit ook zegt, om, om dan om tafel te gaan zitten. Zo van goh, we, we ja. leven in moeilijke tijden en wat kunnen we samen doen om uh, kosten te besparen? Want het hoeft niet altijd te zijn dat het loon verlaagd wordt of, of uh, et cetera. Dat kan op heel veel verschillende manieren, waardoor je veel meer meer uit je talent en je creativiteit van je mensen haalt. Ik ga even naar wat tweets van John Koenraad. Die vraagt zich af, gaan we weer terug naar, naar voor de oorlog? Gaan we werkgevers de vrije hand geven in het, in het COO? Dat is geen goed vooruitzicht voor de werknemer. En er wordt nog meer gezegd, werkgevers houden dan alleen maar rekening met zichzelf en de werknemer heeft het nagekijken. Voor jou tien andere mentaliteiten is dat. Dus misschien moet de politiek wel ingrijpen. Ja. Dit is nou precies waar ik me grote zorgen over maak. Je ziet keer op keer dat er op dit moment, ook in het licht van de crisis, uh, geknabbeld en geknaagd wordt aan de positie van de werker of de werknemer. En met het grootste gemak... Maar wanneer, wanneer zou er dan aan die positie geknabbeld moeten worden? Als het niet een crisis is? Kan Ik kan me voorstellen. We zijn hier nota bene op het ja. congres over het nieuwe werken. Uh, het nieuwe werken. De essentie daarvan is dat werkgever en werknemer veel meer samen bepalen... hoe ze gaan werken, hoe ze hun geld samen gaan verdienen. Ik denk dat dat de toekomst is. Maar als uiteindelijk een bedrijf geen winst meer maakt... en geen inkomst meer heeft om die werknemers te ja, betalen... De, de, de crux dus dan... is juist dat als je gebruik maakt van het talent... en het denkvermogen van je mensen... dat je dan wel degelijk winst kunt maken. Bovendien is het ook in het belang van de vakbeweging zelf... dat er een gezond bedrijf overeind blijft. Dat is toch de werkgelegenheid van de mensen ja. zelf? Maar meneer Van Heem zegt, het gaat er juist om... als een bedrijf niet meer gezond is, dat je dan kunt ingrijpen ja, Maar de, de vraag is of je dan moet bezuinigen op loonkosten. Er zijn nog een heleboel andere uh, middelen. Ja, en laat we niet ik... vergeten, wat ik het paradoxale vind van deze tijd... is we zien hoe zuidelijk in, je, je, in, in, in Europa komt... hoe groter de tegenstellingen zijn, hoe groter de puinhoop... We hebben hier uh, buitengewoon redelijke sociale partners... die tot nu toe in goede staat zijn geweest om met elkaar die problemen op te lossen. En die redelijkheid zit ook bij de vakbond. Ik zou er maar eens een beetje zuiniger op zijn. Ik zou zelfs uh, iedereen het polderen willen, willen aanleren. Dat mensen ook gewoon op de werkvloer veel beter leren over onderhandelen... Onder over de inhoud van hun werk en hoe ze zich willen ontwikkelen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, het poldermodel opnieuw uitgevonden. Dus eigenlijk moet de werknemer zich nog meer met de werkgever gaan bemoeien. Absoluut, ja. En wat de werknemer ja, ook moet doen in deze tijd... Nog één zin, wat die, die moet zich echt realiseren dat als je zeg maar niet een sterke vakbeweging hebt, want ik ben erg met jongeren in de wier, juist nu hebben wij een sterke vakbeweging nodig, waarin we met elkaar, met de andere kant, met de werkgevers zorgen dat de posities van beide goed behartigd worden. Maar dat mag ik dacht dan er geen jongeren waren ja, Maar ik mag, wat mij betreft, wel een vakband zijn, vakbeweging zijn die veel meer ook het individu sterker gaat maken. Nou, ik dus ik pleit wel heel erg voor veel meer investeren in individuele dienstverlening, zoals loopbaancoaching, juridisch nou, advies, nou ja, etc. Dat ben ik volstrekt met je eens. Die vakbeweging moet inspelen op de op de, de buswoord, de de, de de de centrale woorden van deze tijd. Mobiliteit, flexibiliteit. En mensen helpen om ook die mobiliteit en die flexibiliteit en die ja. vitaliteit om ja. die overeind te houden. En dan gaat het nog steeds om krachtige mensen. Alleen hoe, is dat dan een combinatie van wat reguleer je collectief en wat ja. reguleer? je hoe ondersteun je mensen individueel? Maar je kunt centrale afspraken maken met ruimte voor individuele keuzemogelijkheden. Meneer Van Heem, je kunt uh, centrale afspraken maken met ruimte voor individuele keuzemogelijkheden. Je moet je er eigenlijk niet mee bemoeien als politiek? Nou ja, ik vind ook, je moet natuurlijk altijd terughoudend zijn om je met arbeidsvoorwaarden te bemoeien. want dat is primaire zaak tussen werkgever en werknemer. Maar Ik vind wel dat het accent daarbij wat meer mag komen te liggen op het individu en de afspraken die je op bedrijfsniveau soms kunt maken. Want nou ja, er is net gesproken over scholing. Ik probeer maar eens van de ene naar de andere sector te gaan. Daar is echt volstrekt nog te weinig ook voor in het huidige cao-bouwwerk. Daar ben ik helemaal met u eens. Maar dan vraag maar, ik me af. Hoe... Maar, maar, en, nee, ik maak er ook iets van over. We toch even ook weer spreken. Want dat beeld wordt wel een beetje opgeroepen dat um, er maar naar willekeur geshopt zou moeten worden in dat CAO-bouwwerk. Want ik zie ook wel het belang van goede afspraken en van algemene verbindend verklaren. Het gaat mij alleen om de situatie dat je zeg maar ja, in het belang van werkgelegenheid um, tot, tot andere afspraken komt wat je destijds had voorzien. Ja, maar u kunt niet definiëren uh, dat wanneer dat belangrijk is. Dat is niet is, is, is. terecht, u. Ja, maar dat, uh, daar moet je niet te, te makkelijk van, uh, van afwijken. En kijk ook naar het, het belang van de vakbond en de bereidheid om in dat soort situaties mee te denken. Ik denk dat die er wel is en dat je het ook niet alleen maar in loon hoeft te zoeken. Maar ook in afspraken over, nou ja, laten we met elkaar op andere tijden op harder werken. Ik heb dat wat meegemaakt uh, in de vrachtwagensector waar bijvoorbeeld grote problemen uh, waren... Door de, de vragen en Dus daar kun je natuurlijk met elkaar naar kijken hoe je in individuele situaties. Uh, ja, en dat kan die sector uh, toch gewoon zelf doen dan? Ik heb hier ook nog een tweet, uh, die is ook wel interessant van Robert, die zegt: wie, wie gaat bepalen wanneer het crisis is? Is dat de minister, is dat de vakbond of de rechter? Dus uh, dat ben ik, wel, ben ik ook wel benieuwd naar meneer Van Heem. Uh, dat voel je, je heel <laughs> Nou, dan zou je ja, bijna ik, zeggen dat, dat, terecht dat het terecht is dat er wordt dan, ingegrepen. Want er is dus blijkbaar geen definitie voor. Dat hoeft nee, toch precies. niet van hoger hand? Natuurlijk. Nee, dat, dat, daar zou ik ook geen voorstander van zijn om dat op voorhand vast te zetten. Je weet natuurlijk wel als de resultaten zo erg onder druk komen staan dat je op een gegeven moment echt mensen moet ontslaan. Dat je denkt, deze arbeidsvoorwaarden zitten me in de weg. En ook daarom heeft de, de Stichting van de Arbeid zelf, dus ook met de vakbonden zelf, er destijds van voor gepleit om, dat door, om daar ook een aantal onafhankelijke deskundigen bij te betrekken die in zo'n situatie beoordeelt of er een gerechtvaardig beroep wordt gedaan op een afwijking van de, van de CO-afspraak. En dat lijkt me eerlijk gezegd uh, een heel gezond werkmodel om weer eens uh, uit de kast te halen. Dank u wel, uh, meneer Van Heem. Uh, fijn dat u ja. even aan de telefoon uh, wilde komen. Ik heb een, uh, een beller, Frans. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, Vind ik... je dat de royale CO's uit de tijd zijn of niet? Wat zeg u? vindt u dat de royale ceo's uit de tijd zijn nee natuurlijk niet de royale bonussen en de royale salarissen voor die directeuren die bij jullie in de studio zitten die zijn uit de tijd <laughs> waarom moet het nou altijd de mensen die van een minimumloon rond moeten komen inleveren en waarom kunnen degenen die werkgever zijn altijd maar meer pakken en meer pakken en meer pakken en nooit inleveren ik heb ooit een directeur gehad en die zei tegen mij joh je hebt toch een goed loon Toen alles wat jij meer verdient, dat hou je als ik, dat hou jij over. En toen ben je boos. Frans, ik uh, ben het helemaal met je eens. Het is toch ook zo? Hoe komt het dat altijd maar weer op die werkvloer wordt beknibbeld en bezuinigd? En in die bestuurskamers gaan uh, de slaven gewoon met 30% omhoog, met 40% omhoog. Er komen bonussen bij. Want oh, oh, oh, wat is het toch zwaar om mensen te moeten ontslaan? Daar lig je wakker van. Maar dit is toch oh, juist ook mee, een ja, soort. Weet je, waar, weet je waar die man wakker van ligt? Nou. Dat hij, die, dat hij zelf niet rond kan komen van een minimumloon. Ja, maar hij heeft en, twee ja, maar... vrouwen en zeven kinderen. Dat is ook een probleem, Frans. No, no, no, no, no. Ik heb een vrouw en zeven kinderen en ik heb uh, iets meer dan het minimumloon verdiend. En mijn vrouw heeft nooit gewerkt. Nou, en ik heb ik, en, een bewondering ik wil voor je, rondkomen. Frans. En ik wil, ik wil vragen aan zo'n dikke directeur of hij kan rondkomen van een minimumloon. Ja, kan hij dat niet, dan is het een schoot. En anders kan hij van mij 100 euro krijgen. Dankjewel, Frans. Dankjewel. Ja, Smit, wat gaan we eens aan die salaris van die directeur doen? Want ik vind het prima hoor, een beetje procentjes beknibbelen bij uh, werknemers, maar gaan we ja, daar ook nog eens wat aan doen? Deze man heeft vind, ten diepste gelijk. Wil je, wil je de solidariteit ook in een bedrijf overeind houden, dan moet, uh, uh, dan moet het niet zo zijn dat er geweldig beknippeld wordt op de rechten van de arbeider, om maar zo te zeggen. Terwijl degene die dat bepaalt uh, met uh, vele per, uh, procent op vooruit gaat. Maar er zitten ook verkeerde prikkels in het hele. Systeem. Ik bedoel, een directeur wordt, zeker als het een beursgenoteerde onderneming is... is erg in de weer met gewoon de aandeelhouderswaarde. En wordt beloond als hij die, die aandeelhouderswaarde omhoog kan krijgen. Dus hij en wordt beloond daar... als de werknemers minder verdienen. Nou, dat, zo, en... zo scherp wil ik het niet zeggen. Maar hij wordt beloond naarmate dat bedrijf meer winst maakt. Ja, dus zijn... blijft bestaan. Ook dat, maar... Met name dat de aandeelhouderswaarde voorop voor gaat. Dus we, dat verschil tussen de top en de, en de werkvloer. dat is op de laatste jaren enorm gegroeid. En daar verzetten we onze CNV ook ja. tegen. Ja. Hou eens op met die rare prikkels en die enorme bonussen. Uh, dat is. Uh, Gaat dat Dus ook, ook Amerikaans onderzoek uh, geweest, uh, waar men uh, onderzoek in het lab en in het veld heeft gedaan naar beloningsverschillen, en dan blijkt dat hoe groter de beloningsverschillen in een bedrijf zijn, hoe meer ook het management geneigd is om uh, zijn, uh, zijn personeel te intimideren en te pesten. Dus ook om die reden voor de prestaties van het bedrijf is het heel goed om te kijken van, god, zijn de beloningsverschillen niet veel te groot. En wat we eerder al zeiden, van, het zou zo goed zijn om in tijden van crisis samen om tafel te gaan, en dan hoort daar natuurlijk ook bij dat uh, die directie samen met werknemers bepaalt van, goh, wie levert wat in? Ik vind niet dat je van zeg maar, werknemers kunt vragen om genoegen te nemen met een, een, een heleboel minder en tegelijkertijd de top uh, geweldig te laten stijgen. Dat kan niet, dat is een heel verkeerd nee. signaal. Ik heb een beller aan de telefoon, meneer de Ruiter. Wat vindt u ervan? Goedemorgen. Ja, nou, ik, ik vind uh, dat uh, in tijden van in voorspoed hebben bedrijven uh, alle winsten uit het de, uit de bedrijf getrokken. De aandeelhouders moesten het maximale dividend hebben. Ze hebben geen ja. rekening gehouden met eventuele slechte tijden, zelf is opgebouwd. <lacht> en nu moeten in het kader van het verwoestend en duidelijk neoliberalisme, nu moet de man op de werkvloer weer ingaan leveren. Terwijl uh, in tijden van voorspoed nooit uh, gereserveerd is uh, voor tijden van tegenspoed. Uh, weg met het ne neoliberalisme. Dank u wel. Ja, weg met het neoliberalisme, want in tijden van voorspoed verdienen de bestuursvoorzitters nog veel meer. En nog steeds uh, gaat dat maar door. Dat is eigenlijk gewoon de standaard reactie van, van de man op de werkvloer. Nou, ja, dan, dan, ik ga niet herhalen wat ik net zei. Ja. Maar we moeten zorgen dat die verhoudingen niet te ver uit elkaar komen te liggen. En uh, inderdaad uh, zullen we met elkaar wat mij betreft meer moeten investeren... in dat een bedrijf niet alleen maar een moneymaker is, een geldmachine is... maar ook een, een, een kleine samenleving in het klein. Waar mensen gewoon hun bijdrage willen leveren in de, in de vorm van productiviteit en arbeid. En waarin je met elkaar moet zorgen dat je een uh, continuïteit kunt opbouwen... kunt voortbestaan, ook in tijden van crisis. En als je niet investeert in die solidariteit en die loyaliteit... Om ja, dan krijg je dus hele rare uh, toestanden. Ja, ik denk wat dat betreft dat we ook uh, ons, ons poldermodel moeten koesteren... en onze is... manier van Rijnlands organiseren Juist. en niet als anglo ang ang echt uh, moeten koesteren. Want met z'n oh, allen komen we Ook in tijden van crisis, maar blijven Absolute. iemand moet toch eens een knoop doorhakken? Maar in het Rijnland-model wil niet zeggen dat je geen knoop doorhakt. Het wil alleen zeggen dat je dus met, niet alleen maar kijkt naar de korte termijnresultaten... en de adelhouderswaarde. maar naar meer... Uh, uh, uh, stakeholders, meer belanghebbende, ook je, je, je medewerker. Dus altijd weer compromis zoeken. Ja, maar dat bestaat het leven uit. Ja, maar ook voorbij oh, het compromis. Oh, oh. Voorbij het compromis. He, bij een compromis dan verdeel je de zaken tussen de een en de ander. Maar als je voorbij het compromis, compromis denkt in termen van koek vergroten... dan valt er vaak hele mooie nieuwe oplossingen te verzinnen. Ik vind het erg idealistisch, klinkt allemaal. Heerlijk, Dat is, is ook hard nodig. Ja? In <laughs> deze Weg met het cynisme. Precies. Wat gaat het CNV doen, Jaap Smit? Kunt u het iets concreter maken? Wat, wij... nou, wat, wat, wat, uh, wat staat er nu op de agenda? Gaan jullie uh, uh, met de politiek praten? Gaan jullie oproepen tot staken? Wat is de bedoeling? Dat is niet in de orde. We dat hebben... denken we natuurlijk altijd. Ja, er wordt overigens heel weinig gestaakt in Nederland. En dat komt ook omdat we elkaar over het algemeen goed weten te vinden. We hebben dit debat, natuurlijk hebben we contacten met de, met de politiek en we spreken ons erover uit. En hier is ook nog niet het laatste woord over gezegd. Overigens is die brief van minister Kamp helemaal niet anti-CAO uh, uh, en ook niet anti-algemeen verbindend verklaren. Uh, eigenlijk kondigt die aan, ik zal in het voorjaar komen met, met, met, met, met, wat, met wat ik ervan vind. En hoe gaan jullie werknemers beschermen dan voor deze plannen? Nou, nogmaals door ons erover uit te spreken en als het nodig is in de Stichting van de Arbeid uh, daar een hartig woordje met elkaar over te spreken. Dus hier is het laatste woord niet over, uh, over gesproken. En voor de rest uh, zijn wij hard bezig om zelf ook na te denken over wat er nodig is om die arbeidsmarkt klaar te maken voor, de, voor morgen en overmorgen. En niet alleen maar vast te houden aan, aan datgene wat in het verleden is opgebouwd. Precies, en dan gaat het niet, ook al, al, niet alleen maar om het beschermen van mensen, Precies. maar het ook investeren in mensen. Zodat ze zodanig sterk worden dat ze niet meer beschermd hoeven te worden, maar dat ze zich kunnen redden op de arbeidsmarkt. Dat is een, het, het sleutelwoord op de arbeidsmarkt is mobiliteit. Maar dat is toch utopie, zeker in tijden van crisis, die mobiliteit. Je moet blij zijn dat je ergens zit in deze tijd. Nee, laat ik zeggen. Als je mensen. Nee, dat kan zijn. Juist in het juiste tijden van crisis neemt die mobiliteit toe. Omdat wellicht dit bedrijf voor mij geen plek meer heeft, maar daar nog wel. Dus je zult daar creatief mee moeten omgaan. En ik zal ook als werknemer in staat moeten zijn... om makkelijk van, van plek naar plek te gaan. Ja, maar dat kan toch ook? Als en, jij als werknemer en, weg wil... dan kan je toch altijd weg? En, en juist, juist de, het nieuwe van deze arbeidsmarkt is uh, ook... dat mensen veel mobieler uh, worden. Hè? Dat zie je nu al. De toename van mobiliteit uh, is er al. Hè? En, uh, maar dat moet wel gezonde mobiliteit zijn. Wat is ongezonde voorkomt, mobiliteit nou ja, dan? Dat je inderdaad gewoon weer bij een hele grote organisatie... Uh, grootschalig uh, mensen, mensen moet Raken. Ja. Het is natuurlijk veel beter wanneer mensen uit eigen uh, kracht een stap uh, maken naar een andere sector of Maar bedrijf. mensen vinden het misschien hartstikke fijn waar ze zitten. Je kunt ze toch niet dwingen ergens anders heen nee, te ik zeg ook niet. Het, is, het, het gaat ook niet om mobiliteit per se. Waar het om gaat is dat mensen voortdurend in hun kracht sta, sta, staan. Dat ze het gevoel hebben van dat ze werk doen wat ze leuk vinden. Maar dat ze ook, als het nodig is of als ze dat willen, een stap naar buiten maar of elders kunnen maken. Is het werk niet ook gewoon, ja, Smit, een manier om geld te verdienen? Om je gezin te onderhouden? Het hoeft niet altijd even leuk te zijn. Nee, het leven is nee. niet altijd even leuk. Het, heeft, het dient een doel. Ja, werk is, maar werk is meer dan geld verdienen. Werk is ook gewoon structuren zien aan je eigen bestaan geven en een bijdrage leveren aan de samenleving. En dat hoeft inderdaad niet altijd leuk te zijn. Maar het is meer dan alleen geld verdienen. Maar eigenlijk kan ik wel een mooi voorbeeld geven voor mobiliteit in tijden van crisis. Ja. We hebben zeg maar, een proeflopen uh, op een paar plaatsen rond het zogenaamde Maaslandmodel... waarin we werkgevers en werknemers met elkaar afspraken maken om die mobiliteit... als die noodzakelijk is door als gevolg van een crisis om die te bevorderen. Dus als ik hier mijn baan kwijtraak, dan sta ik niet op straat... maar dan verplicht de werkgever zich met zijn collega's om te kijken... of er voor mij in de buurt een andere plek te vinden is. Dat zijn moderne manieren om te kijken hoe je gaat... omgaat met bewegelijkheid, mobiliteit op de arbeidsmarkt en nieuwe Verhoudingen. Dat is ook de manier waarop we vernieuwen. Hè? Veel meer experimenteren en daarvan leren. Dank u wel. Ik wens jullie heel veel sterkte met uh, de processen die gaan komen. Het half uur vliegt er doorheen. Uh, dank voor jullie aanwezigheid en Eddie van Heem voor de telefonische bijdrage. Ook dank aan de luisteraars. Zometeen Felix Meurders met de gids. Morgen zijn wij er weer. Tot dan. Brenton! Ik ben jullie bondgenoot. Laat het helden zijn. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van Bijsterveld. Ik had het motto, en dat blijft ook mijn motto. De basis op orde, de lat omhoog in het onderwijs. Morgenochtend, live in het NOS Radio 1-journaal. Ik heb in de afgelopen tijd uh, al heel veel dingen opgepakt. Heeft u een vraag voor Van Bijsterveld? Mail naar vraagteminister.nos.nl Stel uw vraag en luister morgenochtend om half negen. Kennis overdragen en zorgen dat jongeren klaar zijn voor hun toekomst. Radio 1, het nieuws van alle kanten.